en Camon Alien nummer 1 uit de Europol 14 minuutjes voor de klok van 2 uur. En Kees Poppers is nog niet gearriveerd. Dus mocht Kees Poppers luisteren, naar even we 035 83 bellen. waren <middels> Kevin Rowland zijn de Dexys Midnight Runners. En de Celtic Soul Brothers. En dan de volgens van Jackie Wilson Sets. En Come On En dat zat nummer 1 in de uurpopparade van Artje Rowland. Dit is ook heel mooie muziek.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 Your heart on the line on those days out of reach Cause unlike other guys I won't miss your time I just won't practice what I reach Cause I can be such a tennis a game if I can be two winners I like it Shalomar and I can make you feel good Tijd is a 4 voor 2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 En wel, de City Weekend Radio tijd. Mono. En dan mocht Roco Radio, Radio Coco nog luisteren. Hoe heet dat ding dan ook? De groetjes en jongens. Voor de rest de groetjes aan iedereen op het Comenius College. En zometeen kun je weer bellen. 035-834-949. In Hilversum. En dan krijg je Kees Poppers aan de lijn. Tussen 2 en 4 zometeen even. Kees Poppers. De centijd is vrij voor Kees Poppers. Dan vanaf 4 uur weer Frank de Brugge.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 Wat mij betreft, de jongens van actief tot morgen. De eindjongen van Frank de Brugge, die ken je onderhand wel. Exceptional classics, en ze zingen à la Turca. Of ze spelen het liever gezegd. Tijd 2 over 2 en Kees Poppers vindt mij, geloof ik, heel aantrekkelijk. Want waar, zijn handen kan hij weer niet thuis houden. 2 over 2, ik zei het al, bedankt voor het luisteren. Vanochtend geen radio. Er zit hier in ieder geval vanaf half. Uh,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 Moet weer zo nodig. Kees Poppes, En luistert geen holt naar, nee. toch geen. Dit is van jou en daar wordt de van de Informatie Round 3 op City Radio. 93,8 was ja, maar een mono. Ja. Maar we zijn er weer vrienden met postbuiten het 4 uur. FTB bedankt voor de jullie die hiervoor. Ja. Als je kop hot, dat is wel gek. Hier is Joe Jackson van zijn in DLP met Stepping Out. en van die ongelooflijk mooie op night and day. Joris Stepping Out op City Radio, 4.93.8 in Mono. Want ons staat hopen we maar. Video verhuur Bij Eros Video Shop kunt u alle videosystemen, dus VHS, Betamax en Philips 2000 huren. Onze speciale videoafdeling is onlangs geheel verbouwd, zodat u nu op uw gemak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 Dus al van nog luistert om 17 over 2 naar City Radio. All. Misschien ik dit met Coco, met Comedian staan, maar dat weet ik ook niet, jongens hoor. Als jullie luisteren de goede van poppers, en een prettige dag verder.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 Fascination, passion burning, love so strong, keep feeling fascination, looking burning. je hoort de hit van deze week, Fascination. Het wel Keep 'Keep Feeling Fascination is de volledige titel. En je compleet op City Weekend Radio. Met vorms bij tot 4 uur. En daarna weer die Frank de Brugge. Maar hij is lief. Dus. Hij zit een goede bui vandaag, jongen. Het heeft heel wat uurtjes. Maar ik gun het hem van harte, dus wat dat betreft... Dit vind ik een hele mooie. De Stereo funny operation. Weinig stereo, veel fun. Got gotcha, you where I want you baby. I want babe in my Theory of Fun and Cooperation and got you where you want you baby I've got you where I want you baby Zo kan het ook om 4 voor half 3 op de 93 City Muziek Weekend Radio met Mathieu Rednecks Van Alpey Sweet Dreams are made of this Je zijn de Sweet Dreams And they are made of this